...met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer is met zijn kernkabinet bijeengekomen voor een spoedzitting. Later bespreekt hij de aanval van Israël en Amerika op Iran met bondgenoten. De Britten reageren terughoudend en geven geen uitdrukkelijke steun. Een woordvoerder van de premier benadrukt dat de Britse strijdkrachten op geen enkele wijze een bijdrage hebben geleverd aan de aanval... Op de achtergrond speelt een hoog oplopend conflict met president Trump. Want Britse media meldden de afgelopen weken dat Starmer gelooft... dat een aanval op Iran in strijd is met het internationale recht. Bij de eerste aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran... was het complex, complex waar Ayatollah Khamenei normaal gesproken verblijft... vermoedelijk een doelwit. Op een door de New York Times geverifieerde satellietfoto... is te zien dat het complex deels is verwoest. De 86-jarige Ghamenei is de belangrijkste leider van Iran. Volgens Iran was hij voor de aanvallen al naar een andere locatie gebracht. De Iraanse president Peseskyan zei vorige maand... dat een aanval op Gamenei het begin van een totale oorlog zou betekenen. De mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties is bezorgd over de situatie in het Midden-Oosten. Hij betreurt zowel de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran als de vergeldingsaanvallen van Iran. En roept alle betrokken partijen op weer terug te gaan naar de onderhandelingstafel. Zoals altijd in een gewapend conflict betalen de burgers de prijs, zegt de mensenrechtenchef in een verklaring. Dan nog kort wat andere nieuwssport. Tennisser Talan Griekspoor heeft zich afgemeld voor de finale van het ATP-toernooi in Dubai. De Nederlander heeft te veel last van een hamstringblessure die hij opliep in de halve finale. Griekspoor zou het vanmiddag opnemen tegen Dylan Medvedev. De Rus is nu zonder de finale te spelen winnaar van het toernooi geworden. Het weer, buien en een vrij krachtige zuidwestelijke wind. Het is 9 tot 12 graden. Morgen eerst droog, maar later regen een graad of 11.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 Benno, ik heb hem alvast opgeschreven. 8 maart. 8 maart. het uh, jongerendebat. Ja. Samen met uh, Benno Veugen. Dan uh, gaan wij meedoen aan het uh, debat. Oh ja. Zou dat mogen, denk je? Nee, nee. Dat, alleen jongeren. Alleen jongeren. Oh, nee, okay. wij, wij mogen alleen maar uh, luisteren en okay, kijken. Oké, oké. Okay, okay. Dat was eigenlijk ook mijn insteek. Nou, dan doen we dat toch. Ja. Zeker. Uh, Zeker. Nou, Popje twee... Poppiep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 voor Christine en die schoot hem in en de keeper die redde hem en uit de corner uh, kwam er een soort scrimmage en een omhaal en uiteindelijk uh, was het uh, Dino Bucel die het laatste tikje gaf dus dat was 1-1 in de 57e minuut. Inmiddels zijn we dan in de 76e minuut beland en het is uh, over een weer nu wel, het is natuurlijk nu uh, erop eronder en we hebben alles gewisseld en uh, ja ook kleine kansjes voor SVW ook. Dus het is allemaal wat er, het is een beetje rommelig met veel overtredingen. Dat is natuurlijk bij zo'n wedstrijd tussen de onderste. Maar het is nu een aanval van, oh, een aanval van SVB, die schiet hem net over. Kieper hoeft hem niet iets mee te doen. Dus uh, na nog een kwartiertje te spelen, 1-1. Uh, en we spelen nu tegen de toch wel een forse zuidwestenwind in. Dus we hebben dat niet, niet echt mee. De hand vindt het mee.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 Deze gouden oude van Donald vegan Benno. Ja, maar stond het wel in het draaiboek, deze muziek Deze, deze een... draait daar maar door. Oh, uh, deze ja. draait maar door, ja. Nee, ja, inderdaad, want ik zit een beetje in het draaiboek. Goed dat je dat zegt. Ja, wat? Van uh, de jaren tachtig en uh, begin jaren negentig. Oké. Dat mapje ja. heb ik even opgezocht. En uh, ja, daar staat zoveel lekkere muziek in. Ja, ja, ja. Nou, dus wat, wat, to ik, be continued. Ik ga terug uh, met jullie naar uh, de jaren zeventig.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 En dan is maar net, wat ga je daar, daar daarna mee doen? He, niet iedere uh, martial art, artiest of he, beoefenaar is in de film gegaan. Hmm. Bruce Lee die was natuurlijk al een beetje daarmee bekend geraakt en gevoed. En die vond het ook heel fijn om in de spotlights te staan. Hmm. Oké, okay. dus uh, het was wel een mannetje. Ja, hij, hij had eigenlijk al dat hij bewust werd van zijn film...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 ...naar voren. En dan, dan moet hij nu naar voren gebracht worden. En een lange diepe bal, dat gaat nu ook. Hij gaat richting de... ...rechts buitenpositie, zo'n kort. De bal is dit nog. Bukje water is dat. O oh, nee, uh, wel in de richting de softs, Nee, keeper heeft de bal. Dus dit wordt hem ook niet... ...tegelijk maar. En... ...keeper treuzelt natuurlijk. heeft geen aas om die bal vuil in te brengen. Uittrap.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 Everybody was oh He said, Here comes the big boss. Let's get it on. We took the bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a De tijd echt niet mee voor uh, SV Zandvoort. Laten we hopen op de volgende wedstrijd. Ja, weer uh, verloren momenteel. Uh, of 1-2 is het daar geworden, Benno. Ja, dat is uh, uh, treurig. Dat is heel treurig. Je ja. gaat er bijna van uh, kung fu fighten. Ja. Zo, zo, zo maar zeggen. Ja. Ja, dat nou, gebeurde vroeger veel op de voetbalvelden. Ja, he. Dat, he, ja. Gevochten, dat klopt. Ja. Ja. En hoor je eigenlijk ja. niks meer nee, over? Nee, en onder de douche en zo dat mm. ze elkaar te lijf gingen. Oh ja, en, uh, oh, oh, ja, krachtig, ja, ja, <laughs> ja. En, uh, <laughs>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 He, want dat was nog ineens 18 jaar ja. en hij stond vol van de he, testosteron, adrenaline ja. als een puber ja. ja. ja. ja. en die wilde gewoon sneller, harder, effectiever, doeltreffender ja. te werk gaan en vandaar dat hij dus allerlei andere martial arts hebt bekeken van jiu-jitsu tot karate, judo, uh, zelfs het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 Zo is men net weg en de nieuwe single, of de laatste verschenen single van Bruno Mars draaien. even vragen, Benno, want oh. uh, toen je zei, lekker hoor, had je het nou over je komkommer die je aan het eten bent, of uh, deze plaats? Uh, ja, uh, alle twee. Alle twee, ja, ja, oké. Okay, ja, ja. okay, okay. Ik studeer voor konijnen, dus ik zit met Ja, wortel de erbij, komkommer. Dus geen dier van de week, uh, nee, dat nee, hebben nee, we nee. al in de studio. Ja, precies. <laughs> ja, bij deze. Zeg, Rob, hey. we kregen allemaal presberichten afgelopen week, zelfs gisteren nog eentje,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 In ieder geval uh, afstanden 20, 30 kilometer, kan allemaal. En natuurlijk begint het allemaal starten op het iconische circuit van Zandvoort. En je kan je nog steeds uh, opgeven tot en met 16 maart, 30 van Zandvoort.nl Lekker uh, wandelen hier in Zandvoort. Ja, lekker. Zeker weten. Got walk and don't look back. I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know. Keep on walking. We've got to walk. Don't look back. Keep on walking. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my.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 Bicycle, I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride my bicycle Races are coming your way So forget all your duties